Op Rodos zijn zeker duizend mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden. Onder wie zeker 200 Nederlanders. 60 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsproblemen. De brand woedt al vijf dagen in de bergen van het Griekse eiland en heeft al zo'n 40.000 hectare natuur verwoest. En het vuur heeft nu ook de toeristische gebieden bereikt. Drie hotels gingen in vlammen op en ook andere hotels worden door het vuur bedreigd. Reisorganisaties proberen zoveel mogelijk mensen naar huis te krijgen. De branden op Prodos zijn moeilijk te bestrijden vanwege de hoge temperaturen en de harde wind. Het LHBTIQ Plus evenement Queer and Pride in Amsterdam is vanmiddag officieel geopend. Het gebeurde met een manifestatie op de Dam en een wandeltocht naar het Museumplein. Deelnemers aan de tocht droegen spandoeken waarmee ze aandacht voegen voor diverse LHBTIQ Plus kwesties. Zoals het stigma rond HIV-AIDS en de rechten van personen, Maar ook voor bijvoorbeeld kwetsende spreekkoren in voetbalstadions. Het evenement Queer and Pride Amsterdam is de opvolger van de Pride en duurt vijf. jaar. Dagen. De Krimbrug is volgens de Oekraïnse president Zelensky een gerechtvaardigd militair doelwit voor Oekraïne. De brug verbindt Rusland met de bezette Krim en werd maandag voor de tweede keer aangevallen. Hij raakte zwaar beschadigd. Vermoedelijk zat Oekraïne achter de aanval, maar Kiev heeft er niets over gezegd. Zelensky zei op een veiligheidsconferentie dat de brug wordt gebruikt om de Russische bezettingstroepen te bevoorraden. Lilian Marijnissen is opnieuw gekozen tot lijsttrekker van de SP voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op het partijcongres in Amersfoort kregen ze vandaag 94% van de stemmen. Marijnissen zei in een toespraak onder meer dat er in Nederland na 13 jaar Mark Rutte sprake is van Amerikaanse toestanden. Ze wil dat haar partij zich inzet voor mensen en niet voor de markt. Het weer, veel bewolking met geregeld regen. Alleen in Zuid-Limburg zo goed als droog, minimaal rond 15 graden. Morgen veel bewolking met ook regen of motregen. Smiddags af en toe zon, het wordt 17 tot 21 graden. En ook de dagen daarna wisselvallig zomerweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. ZFM. That new, the Nightwalk. Welcome to Nightwalk's main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs, and more. Nightwalk's main stage, hosted by Mario Sanford. Celebrating 30 years of the hottest dance music radio. You're listening to DJ Mario Sanford and DJ Malzo on CFM. Nightwalk Mainstage Ladies and gentlemen Zaterdagavond Het beste van dance en R&B In the mix The mix The, the FM's Nightwalk Presentatie radio Mario Zandvoort Met onder andere de party update Nightwalk 10 Show facts En uw mixer Fuck the neighbors Pump up your stereo N.W. Nightwalk The on-air dance show Dance for FM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 Hele oude, gouden klassieker uit de jaren negentig. En die heeft hij weer opnieuw uitgebracht, de 2023 remaster. Onderweg zometeen Chris Kors Amsterdam en Sophie Ryan, en Tina Tempa. Tiny Tempa moet ik zeggen. Maar eerst worden we hier Los Me, Mara Jackson met Go Away. Ik zeg een hele goede avond. <middels> I'm a woman, I'm a woman, I'm a man, I'm a man, I'm a a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 Give me instructions I wanna touch it Rub it and squeeze Fly it to the sun like Icarus Twerk it, shake it, jiggle it Ask this spice, Was she really, really young right now? Cause I really wanna zig, -zig. I, doing the mad thing You and all of your bad friends Native tongue and your accent Come in a section with me We De FM's Nightwalk. Vrijdagavond, champagne. Nieuwe bitch, nieuwe tanden. En doe mijn dansje. In mijn hotel, daar tabelandje. Morgenochtend, late check-out, randje, Twee keer vrijdagavond. Doe mijn dansje, doe mijn dansje, doe, doe mijn dansje. In de club en ik ben super wavy. Doe mijn dansje, doe, doe, doe mijn dansje, elke vrijdagavond, super avies. Doe mijn dansje, doe mijn dansje. In altijd op zoek mijn single ladies. Doe mijn dansje, doe mijn doe, dansje. Doe, en Lieve bitch, doe tanden! Let a crane de vloer dansen Je bitch die geeft de acte croissants Of je ziet me op de crème met mevende Bij de la dourée vol croissants Heel de outfit aan of laurant Hoe dan ook, het is altijd makant Daar ben ik hier geweest, heb elkaar gestaan Ligt een stapel pap in mijn hand Ik, ik ben in een heel gek hotel En er is een pool on the roof Heb je bitch gespeeld met wat balls? Dat bedoel ik geen de boels Ik brand new tits, maar nog steeds Hetzelfde humeur. Ze wil gastenlijst Maar ze wordt geloest Met precies dezelfde ver Ja, yeah, bon voyage Hoe ze de Spionage Ze heeft nieuwe tatoeage En kom ze Met een glaasje Bon voyage Hoe ze geurt, De spionage Ze heeft nieuwe tatoeage Ze komt ze Met een glaasje Yo, elo, shari, kom het kom Was het, kom Buk het, kom Druk het, kom Doe het, kom Twerk Elo, jarry kom Breng het, kom Geef het, kom Bit mijn reen dan kom Work, work, work Oh, elo, shari, kom, sarre, kom. Als het, het, het kom, doe het kom, doe het kom, doe het kom, work. los, shari, kom breng het kom, geef het kom, wees bij Rihanna, kom work, work, work. Vrijdagavond, champagne, nieuwe bitch, nieuwe tanden, NSC, doe mijn dansje in mijn hotel, tabelantje Morgenochtend, late check-out, shooter drankje, twee croissantjes. Vrijdagavond, doe mijn dansje, doe mijn dansje, doe, doe mijn In de club en ik ben super wavy, doe mijn dansje, doe, doe mijn dansje. Elke vrijdagavond super episch, doe mijn dansje, doe, doe mijn dansje. En altijd de groep met singles. Doe me dansen, doe, doe me dan Lafoe en Ben Oriel, Nieuwe bitch, uh, nieuwe thunder. Ja, bon voyage, bomvoyage, voyage Hoe ze groot spionage Ze heeft nieuwe tatoeage En komt biedt ze met een glaasje bon voyage, bon voyage, Hoe ze groot spionage Ze heeft nieuwe tatoeage Ze komt biedt ze met een glaasje Yo, Elo, hey, shari, kom, zag het, kom, was het, kom Buk het, kom, Druk het, kom. doe het, kom, twerk Elo, hey, shari, kom, breng ja, toen ik deze plaat voor de eerste keer hoorde, dacht ik van, uh, is dat La Fuente? Maar uh, ja, hij uh, heeft meegewerkt met Ronnie Flex, een kraantje papi met Doemen dansje. Ik geloof het pak een beter een half jaar geleden dat hij uitgebracht werd. En daarvoor horen we Chris Cross Amsterdam met Sophie Rius en Tiny Tampa met How You Samba. En uh, ik weet niet of het gehoord hebt, maar de 25 e editie van de Zwarte Cross uh, is afgelopen donderdag voor start gegaan. Het festival in de achterhoek duurt tot en met uh, morgen, zondag 23 juli. En uh, ja, ook bekende artiesten, Davina Michelle, Fleming, Miss Montreal, Goldbed, John Guffrey, Wolfmar, Bluff, Ronde, Bastille, Jos Silvo die treden daarop en nog veel, en veel meer. Dus uh, ja, het festival is uitverkocht en ze zijn dit jaar een stuk harder. Want uh, hè, baldadigheid en uh, racistische dingen, dat wordt meteen hard aangepakt. Of dat willen ze in ieder geval. En natuurlijk ook uh, niet te vergeten, horen de mensen die naar dit programma luisteren, Zwarte Cross, uh, ik heb er niet veel mee. Ik ben er, uh, denk ik, pak een beet vijf keer geweest. Het hele, de hele weekend dan, uh, van donderdag tot zondag. Ja, je moet er van houden. Dat je gekke boeren en uh, een hoop herrie. Maar ja, wat veel leuker is, is natuurlijk Tomorrowland is ook begonnen. komende twee weekenden allemaal in België op de Holy Ground Tomorrowland. En voor meer informatie, check even hun website of hun appie. Tomorrowland, daar vind je al die informatie. Gewoon even googlen, ik weet even niet welke website het is. Maar ik heb zo'n mooi appie. En op de radio heb ik natuurlijk, ja, hoe heet het dat eigenlijk? Ik luister er eigenlijk alleen maar naar, nou ja, en uh, hebben zijn eigen radiostation. En uh, dat uh, ja, luistert lekker weg op de radio. In de auto in ieder geval. Ik wil weer veel te veel. Ik begin slap te is niet verstandig. We gaan doen met muziek zometeen Mike Miltrain met Better Life. Maar hier is die blonde eyelids met Call My Name.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 The Nightwalker main stage. Dit was uh, Mark Control. maar just to believe in de afroorden we Mike Milchay met Better Life, CFM Zandvoort en Nightwalk. Iedere zaterdagavond zijn we bij met het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. dorp. natuurlijk, uh, die zijn straks in het laatste uurtje. En nu werd het eventjes, uh, nu wordt het eventjes niet werkt, maar het wordt even tijd voor uh, de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaat met deze zaterdag 22 juli 2023. En zoals het beginnen we met Escape in Amsterdam. Weekse feestje Brainwash begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend allemaal plaatsen in de Escape Avenue. En voor meer informatie check de website escape.nl. En natuurlijk onze eigen Zandvoorts. Raimundo heeft een line-up in handen. En vanavond heeft hij meegenomen. Plastic Funk, Marie Sugarware en Sexy Mr. S en MC Janto zijn aanwezig. Vanavond dus uh, het wekelijkse feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. En als we doorlopen aan de rechterkant komen we bij uh, Club Air. Daar is vanavond throwback. En dat begint ook om 11 uur. En vandaag wederom tot half vijf in Club Air allemaal. Uh, en voor meer informatie check de website uh, r.nl of uh, throwback afgekort de letter z-t-h-r-w-b-c-k.nl En dat is natuurlijk hiphop en R&B. En als je daarvan houdt, dan moet je zeker ook zijn in de Melkweg in Amsterdam. Vanavond wekelijks feestje Encore Begint rond de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. In de Melkweg en dat is ook hiphop en R&B. En voor meer informatie check de website encoreamsterdam.nl. Dus gewoon aan elkaar geschreven encoreamsterdam.nl of melkweg.nl En dat is natuurlijk Hollands Home of Hip op een R&B. En uh, vandaag was ook, uh, of is nog bezig trouwens, tot 11 uur. Happy Feelings Outdoor. Is dus vanmiddag om 1 uur begonnen. Het duurt tot 11 uur vanavond op, uh, op Eiland. Dat is natuurlijk in Amsterdam. En uh, ja, dat is uh, 90's, Zero's, R&B, Classics, Disco en House Classics. Happyfeelings.nl. Uh, Daar vind je alle informatie op Eiland.nl. En uh, wie er allemaal komen. Geen idee. De, ze maken het uh, heel spannend. Dat uh, ga je daar allemaal meemaken. Dus uh, misschien heb je het al meegemaakt vanavond. Dus uh, de hele dag tot 11 uur vanavond. Happy feelings outdoor op eiland in Amsterdam. Dan gaan we door met muziek, want ik loop weer veel te veel. Jouw stapavond. En die uh, doen wij met een kleine warming-up. Wat dacht je nu van Sit, True and Lies met Caroline. Antwoord de Nightwalk de muziek van Chuck met Turn Off The Lights. En daarvoor muziek van Harry Romero fusing Leo Wood met Fool For Love. Joder, de Chris Lake Extended Edit. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk. Tegen welke plaatsen zijn erg populair? Op de radio, op de streams, in de clubs en natuurlijk op de festivals. Deze week op 10. Uh, Kajouw in de Mark Lives remix met uh, Brighter Days. Op 9. Yellow Productions is uh, van Fisher met uh, World Hold On. Using Steve Edwards. Op 8, Chris Lake met Fool for Love, die je zojuist te hebt. Op 7, Blandies met Call My Name. Op 6, deze week uh, Mid-Express met God Made Me Funky. De Jazz Bay Extendents remix. Op 5, deze week... Uh... Joe uh, Roschioli met Supermodel Thick. Op 4, MK Sony Fodera en Clementine Douglas met Asking. Op 3 deze week, Another en an Abel Balder met Relax My Eyes. Ga ik misschien straks nog eventjes draaien op vele verzoek. Deze week op 2, Fisher met Take It Off. Hoor je regelmatig hier in dit programma. En deze week nog steeds op 1, Baggy Goo met de Ghost Like Na Na Na Na. Nou, die heb je ook waarschijnlijk zo vaak gehoord. Ik heb andere muziek. Vintage Culture heeft een plaat, die gaat al een tijdje mee. Het is Rock The Cashman, je hoort het hier op CFM's antwoord in de Nightwalk. Zanfork live on ZFM. ZFM. Ja, dat was Aficie, samen met Sebastian Drums met My Feelings For You, de Mercer Extended Remix. En daarvoor horen we Sean Finn, Kasim, met uh, wederom een nieuwe versie van uh, Cadaves, de Kasim Extended Remix. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer, dan is het tijd voor DJ Mouse met de Global House vibes. En straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië, met het beste van de clubs uit Italië, met DJ Cavaschelli. En zoals ik beloof had, nu is het tijd voor Another Able Balder, met Relax My Eyes. Ik zeg tot zometeen na de break. And more. Nightwalk's Main Stage, hosted by Mario Sanford. The Nightwalk Main Stage, the home of house music and awesome vibes. <laughs> <laughs>